Uur. Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De oppositie wil dat de bezuinigingen op onderwijs van tafel gaan. Het kabinet wil in totaal 2 miljard bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De oppositie ziet het niet zitten. Politiek verslaggever Noushka van der Meijden legt uit hoe dat zit. Bijna alle oppositiepartijen zijn tegen deze bezuinigingen. En dat betekent dat de minister een probleem heeft. Want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daar hebben ze steun nodig van andere partijen. En dus zal de minister iets moeten doen om de oppositie tegemoet te komen. In Den Haag werd vandaag nog flink geprotesteerd tegen de bezuiniging op het hoger onderwijs. Daar wordt in de plannen een miljard op bezuinigd. Morgen wordt er in de Tweede Kamer over gepraat. De eerste verdachten van het geweld rond de wedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv komen 11 december voor de rechter in Amsterdam. Vorige week meldde het OM dat negen verdachten nog in de cel zaten. In totaal zijn er 45 verdachten in beeld. En het gaat niet goed met deze man. Ja, Elton John hij vertelde zelf vanmorgen bij de Amerikaanse talkshow Good Morning America dat het niet lekker gaat. Vier maanden geleden is hij blind geworden aan zijn rechteroog door een ontsteking. En ook met zijn linkeroog ziet hij steeds minder. Er is hoop dat het goed komt, maar ik ben op dit moment een beetje gebroken, zei Elton John, die in juli vorig jaar voor het laatst een optreden had. Het weer in de oostelijke helft van Nederland regent het op sommige plekken nog, maar het droogt straks overal op. Vannacht komen er wel opnieuw buien, morgen zijn die er ook nog met tussendoor wat zon bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland... de meest oponthoud op dit moment op de A10. De ring Zuid om precies te zijn... afleed Watergraasmeer richting de Nieuwe Meer. Hij doet er daar 10 minuten langer over. Wat verder opvalt is de N201... uit Hoorn richting Hilversum... tussen Vinkeveen en Loenen. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En de N522 Belmermeer amstelveen voor de aansluiting met de A9. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 For the smallest thing that reminds me of, all my, realize there's nothing left to find. Got an empty trunk and a sunken mind.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 tried to feel but this is just a part of me it slowly heals, couldn't reach for peace, even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 Ik denk vandaag, moet ook niet te veel willen Alles onthouden en bijhouden kan niet We zijn te druk bezig met onszelf Terwijl we verder afglijden Daarom denk ik niet meer dat het werkt nee. Ik ben op zoek naar afleiding Zodat ik niet steeds aan je denk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 Out, I see you ready to go I get my die ook meedeed aan een, ja, het is geen popronde, maar het is meer een popcollege tour. Dat is het. Uh, dat is LS. En die hebben we aan de telefoon. Yes, hallo. Ja, ja, hallo. Uh, popcollege tour, Dat was begin dit jaar, geloof ik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 Overal, ik heb een uh, eigen website, uh, www.lsmusic.com, ja. en Alice uh, schrijf je dan als E-L-L-E-C-E. -e -e. Helemaal duidelijk. Ja, en daar is eigenlijk alles op te vinden, dus als je via die website uh, terecht terechtkomt, dan uh, spreekt alles voor zich eigenlijk.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 en dan zeg ik, ja, dat kan je ook wel nog eventjes uh, ons uh, voorzien. Want dan kunnen we dit even nog meenemen. Uh, dit uh, geldt dan niet daarvoor. Want dit is alweer van een paar weken terug. Even Lima met Out of Control. En dan hoorde je Rabo. met Maakt Niet Uit. Um, over releases gesproken die morgen uitkomen. Dat is bijvoorbeeld deze van Malve En Pursue heet het uh, nummer. En dat is een remix. Your emotions know that all you'd find is a desert. And this emptiness will follow you, your steps the around. februari gaat zij waarschijnlijk haar uh, album afleveren. Deze verliezen en voluit ze uh, viel in de spiegel. Het nummer dat is Pretend, een van de laatste singles die ze heeft uitgebracht. Uh, Daarvoor hoorde je Malvee en Pursue met uh, de Pursue remix. Komt morgen uit. En als ik zeg morgen, dan is dit uh, de dag van 21 uh, november waarin uh, wij dit allemaal doen.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 Dat lijkt toch een ja. beetje op Crosby, Stils, Nash en Young. Ja, inderdaad, dat is het ook uh, zeker. En misschien heeft hij het daar ook wel van afgekeken. Dat uh, wie zal het zeggen in dat opzicht. Het uh, eerste uur is uh, voorbij. Er wordt uh, driftig achter. Uh, ja, uh, wordt er gepraat achter mij. Want ja, uh, er is natuurlijk het een en ander wat uh, klaargezet moet worden voor uur nummer twee. Want uh, dan moet het allemaal gaan beginnen. We lopen dus een beetje achter. Maar.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 I'll let it be a little